10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Berven en Bert van Sloten. En een goeiemorgen. Weer een nieuwe dag met het beste van nieuws, achtergronden en sport. Met dit uur de voorman van een van die partijen uit het midden: het CDA. Sibrand van Haasma Buma. Eerst naar het nieuws, Lief Lop Thomas. De inspectie voor de gezondheidszorg, de IGZ, bereidt een tuchtprocedure voor tegen neurochirurg Kees Tulleken wegen schending van het beroepsgeheim. Via Tullekens vrouw, NRC-journalist Jannetje Koelewijn, kwam informatie naar buiten over de gezondheidstoestand van Prins Friso na zijn ski-ongeluk in februari in Oostenrijk. Hij werd daar bedolven onder een lawine. Volgens Koelewijn had ze die informatie uit een gesprek dat haar man in Innsbruck met de behandelend arts van de prins voerde. Koelewijn schreef onder meer dat Friso geen schedelbasisfractuur had en dat de vooruitzichten gunstig leken. Later bleek dat de informatie niet juist was. De IGZ heeft eerst een gesprek met de neurochirurg en emeritus hoogleraar gevoerd. Op dit moment werkt de inspectie aan de formulering van de klacht. In Libië zijn de stemlokalen geopend. Bijna 3 miljoen Libiërs kunnen tot 8 uur vanavond hun stem uitbrengen voor de 200 leden van een overgangsparlement. Die volksvertegenwoordiging moet een tijdelijke regering en premier kiezen... die toezien op het schrijven van een nieuwe grondwet. Verslaggever Lex Runderkamp noemt het een chaotisch proces. Duizenden kandidaten zijn er voor een parlement... wat niet meer dan 200 uh, zetels heeft. Een enorme groep partijen. Ik, ik ben gisteren niemand tegengekomen die mij onuitlegt... precies van alle mensen op de affiches waar ze voor staan. Dus het is optimisme en opwinding aan de ene kant, de trots maar toch ook wel een soort zorg van uh, wie gaat ons uh, besturen. Het zijn de eerste vrije verkiezingen in Libië sinds de val van kolonel Gaddafi. Verkiezingen worden overschaduwd door meningsverschillen over de toekomst van het land. Velen in het oosten van Libië vinden dat die regio een te kleine rol is toebedeeld... terwijl die streek juist een leidende rol speelde in de strijd tegen Gaddafi. De uitslag van de verkiezingen wordt over een week verwacht. TV-producent Talpa werkt aan een programma waarbij pleegkinderen hun favoriete pleegouders kiezen. De Amsterdamse jeugdzorginstelling Spirit heeft deze week pleegouders al gevraagd of ze willen meewerken aan een proefaflevering. Bij het nieuwe programma gaat een pleegkind een weekend logeren bij drie gezinnen. De pleegouders zijn uitgekozen aan de hand van de wensen van het kind. Dat moet daarna kiezen bij wie het wil gaan wonen. Volgens jeugdzorginstelling Spirit kan het programma een middel zijn om iets te doen aan de wachtlijsten in de jeugdzorg. Producent Talpa denkt dat het mogelijk is om via het programma pleegouders en pleegkinderen met elkaar in contact te brengen. Maar of het programma er daadwerkelijk komt is nog onzeker. Het weer vanochtend eerst zon, middag enkele buien met kans op onweer. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 landinwaarts. ANWB Verkeersinformatie door werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Arnhem... tussen Baarn en Maarsbergen 3 kilometer. Drukte bij Breda, daardoor loopt het vast op de A27 van Utrecht naar Breda... voor knopend sint annebos 2 kilometer... en op de A58 Tilburg richting Breda... tussen de knopende sint annebos en Galder 5 kilometer. Net over de grenzen in België veel vertraging op de E19 richting Antwerpen. Verkeer richting Antwerpen kan beter omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Het CDA wil zo graag regeren dat zelfs het taboe op regeren met de PvdA officieel is opgeheven. Siman Buma is de gast. En het nog steeds ernstig verdeelde. Cyprus doet een nieuwe poging tot hereniging. Hoeveel de poging? Ik zat eigenlijk in je borgbeugel? Ik ben de kwijt, net als iedereen. Nu eerst, pleegkind zoekt ouders. Een nieuw tv-programma is geboren. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. Televisieproces Talpa ontwikkelt een programma waarin pleegkinderen op zoek gaan naar pleegouders. Stalper werkt erin samen met Jeugdzorg Nederland. In Amsterdam zijn al pleegouders benaderd... met de vraag of ze willen meewerken aan een proefaflevering. Marjenne Verhoef is van jeugdzorginstelling Spirit in Amsterdam... die die brief verstuurde. Mevrouw Verhoef, goeiemorgen. Goeiemorgen. Waarom doet u hier aan mee? Um, het is ieder jaar heel belangrijk om heel veel nieuwe pleegzinnen te krijgen. En uh, met name voor de groep uh, 12+, plus, dus voor de puberkinderen... blijkt het extra moeilijk te zijn... Dus ieder jaar denken wij over acties die we kunnen bedenken om toch pleegouders te werven. Is dit wel goed voor die kindertjes? Want je laat kinderen kiezen en dan voor de ogen van een camera. Is het niet een beetje te veel exposure? Nou, een van de belangrijke dingen is dat wij eigenlijk zeggen dat het heel mooi zou zijn... als kinderen uh, zelf ook inspraak zouden hebben in bij welke ouders ze gaan wonen. Want, Want dat hebben ze nu niet? Uh, we leggen nu altijd wel voor van of het gaat worden... maar we willen hiermee ook kijken of daar toch nog iets meer aan te doen zou zijn. Maar moeten daar dan camera's op, vraag je je af? Ja, dat is natuurlijk, daar hebben wij natuurlijk ook heel lang over nagedacht. En dat is ook een ingewikkeld vraagstuk... Uh, en vandaar dat we ook gekozen hebben om nu eerst de verkenning te doen... om te kijken of er überhaupt uh, pleegouders te vinden zijn die hier aan mee wil doen. Om te kijken of er een kind is dat hier aan mee wil doen. Dus in die fase zitten we. Ja, en hoe gaat dat? Want u heeft die brief eruit gestuurd. Zijn er wel reacties gekomen van, uh, van pleegouders die graag willen... of uh, krijgt u reacties terug van een hele andere aard? Nee, nee we hebben uh, wel reacties gehad met vragen. Mensen zijn, uh, vinden het heel prettig dat ze uitgebreid geïnformeerd worden... en het aan hen voorgelegd wordt. Wat is de belangrijkste vraag die u krijgt? Nou, eigenlijk nog een keer van, uh, waarom doen jullie dit? En fijn dat we jullie, uh, jullie ons daarover informeren. En uh, we hebben vorige week de brief verstuurd... en er zijn nog geen reacties van ouders die zeggen, we doen hier aan mee. Nog geen reacties van, we nee. doen hier aan mee? Maar dat is natuurlijk ook iets wat je, als je dat wel overweegt... dat je daar ook heel goed over na wilt denken voordat je je daarvoor meldt. Dat brengt maar ze even geen reden waarom ze vooralsnog niet mee willen doen. Nee, nee. Maar kan u daar niet zelf bij bedenken wat de reden kan zijn? Heel goed voorstellen. Denk eens, hard op, denk eens hard op na als u wil. Nou ja, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van: ik heb er geen behoefte aan om voor televisie te komen. Ja. Uh, aan de andere kant kan ik me voorstellen dat mensen zeggen van: ik realiseer me heel goed hoe belangrijk het is om nieuwe pleegouders te vinden en uh, ik ben bereid om daaraan mee te werken. Maar bent u zo desperaat dat het zo moet? Kan het echt niet anders? Uh, nou ja, wij zijn behoorlijk uh, desperaat. in die zin dat wij uh, jaarlijks uh, zitten met 20.000 kinderen in pleeggezinnen. Daarvoor hebben we 15.000 pleeggezinnen. Mm -hmm. Jaarlijks moeten we er 3.000 uh, bijwerven. En daar hebben we over het algemeen uh, 4.000 voor nodig... om er dan ook 3.000 uit te komen. Ja. Dat is gewoon veel. Ja. Dat is gewoon heel veel. En los van het feit of het programma er komt of niet... deze publiciteit heeft u in ieder geval binnen. Ja. Dat, dat is mooi. mooi. Want onbewust denk je meteen aan de televisieprogramma... dat Talpa wilde met het uh, vu Medisch Centrum in Amsterdam... Hè, en, uh, ja. waar heel veel commentaar op, ja. uh, op is geweest. ja. ja. Maakt dat niet huiverig? Daar hebben wij natuurlijk ook heel goed naar gekeken en goed over nagedacht. En ik denk dat het grootste verschil is dat het daar ging over mensen die niet of niet bewust genoeg wisten dat ze meededen aan een programma. En dat is hier natuurlijk helemaal niet het geval. Nee, nee, nee. Hoe graag wil Topa dit? Uh, Topa wil uh, uh, graag toch pleegzorg ook onder de aandacht brengen. Hm. Ze proberen echt integere uh, televisie te maken. Daar hebben we ook uitgebreid met elkaar over gesproken. En onze inschatting is dat het ook werkelijk zo is. Ja, heeft u dat ook inderdaad vastgelegd? Want dat dat kan we hebben we is voor... vastgelegd, ja. Ja. ja. Er ligt een heel uitgebreid contract onder. En nou ja, ik denk dat juist die proefaflevering... natuurlijk een van de belangrijkste uh, elementen daarin is. Dat wij zelf ook heel goed kunnen kijken... vinden wij dat dit uitgezonden kan worden of ja. niet. Als het allemaal doorgaat, wanneer het komt op televisie? Stel dat de proefaflevering goed gaat. Ja, dat wordt pas aan het eind van het jaar. Dank u wel. Marianne Verhoef, die is van jeugdzorginstelling Spirit in Amsterdam. Het is negen minuten over tien in de sportzomer. De macht moet weer naar het midden. CDA-leider Sibron Bouma zei dat van de week in NRC Handelsblad. De hete adem van de flankpartij, de SP en de PVV, zijn in de nek... en dat mag best wat afkoelen als het aan hem ligt. Maar hoe doe je dat? De macht weer bij de middenpartijen, bij het CDA... bij de Partij van de Arbeid, bij de VVD, krijgen. Meneer Bouma is bij ons te gast vanochtend in de studio... en ook aan tafel zit oud-correspondent te Griekenland Ingeborg Beugel. Goedemorgen. Um, meneer Buema, um, daar pak ik uh, dat gebeurt wel vaker op de zaterdagochtend uh, de, krant de erbij. kranten uh, <laughs> en daar staat dagblad Trouw. Samson die is van de Partij van de Arbeid wil wel met CDA. En als ik dat leg naast dat interview van u van de week in NSW Handelsblad, denk ik u hoeft alleen nog maar ja te zeggen. Ik wil. Nou, het gaat mij om uh, het punt dat wij nu uh, in, in een crisis zitten en daar samen uit moeten komen. Met maar dit is, dit is een handreiking. En wat ik heb willen zeggen is dat de oplossing van de crisis niet uh, uit de extreme kan komen, maar uit het midden. Want wij moeten vooruit, maar wel met oog voor de gevolgen. Ja, maar even, en dit, dit zie... is een handreiking van de Partij van de Arbeid, toch? Ja, dus ik, die, die leid, ik leid het antwoord <laughs> daarop in. Ja. Oh, dit waren in beschietingen. Ik kom bij de stelling van mei, ja. dat uh, daarbij alle partijen ook nodig zijn. En je kan niet meer wegkijken. En ik heb natuurlijk een Partij van de Arbeid gezien, die bij het akkoord wat wij in uh, mei sloten, het Lenteakkoord, wegliep. En ik heb een oproep gedaan. Ik zeg, kom terug naar dat midden. Want we hebben alle partijen daar nodig. Omdat we een verantwoordelijkheid hebben om Nederland uit de crisis te halen. Eigenlijk en dat is wat ik zegt heb hij, willen zeggen. Eigenlijk zegt u, wat Samsom nu vandaag doet, middels de krant, is niet voldoende. Want het is alleen maar zeggen, ja, ik vind je ook leuk. Maar de inhoud wordt er niet bij geleverd. Nou, het gaat mij om de inhoud. Um, en dat is ook wat ik in de NRC heb gezegd. Kijk, we zien sinds gisteren nog meer dat de VVD ook uh, naar, uh, vanuit het midden wegtrekt. In dit geval naar de PVV. Ik vind dat risicovol, want ik vind dat wij in het land... partijen nodig hebben die vanuit het midden verder willen. Samen met de samenleving. Met werkgevers, met werknemers, met de mensen in het land. En dat doe je niet vanuit de extremen, dat doe je niet vanuit de zijkanten. En die oproep heb ik aan alle partijen gedaan. Maar ik heb daar de partij van de heer Samson bij, bij genoemd. Omdat ik gezien heb dat de partij dat niet deed. Terwijl ik denk dat het wel nodig is. Maar ondertussen constateert u nog wat anders. U constateert ondertussen ook dat de VVD wegtrekt uit het midden. Dat betekent dat het heel erg lastig gaat worden. Nou ja, dat het lastig is, dat, staat, dat, dat is zeker. Ja, ik bedoel dus niet Kijk, terwijl... lastig in de zin van de economische crisis... maar ja. lastig om gewoon überhaupt tot samenwerking ja, te komen. Het is de combinatie natuurlijk. We zitten in een economische crisis... Daar uh, hebben onze gezinnen last van, daar hebben alle Nederlanders last van. En daar moeten we een antwoord op vinden. Dat is van groot belang. Maar dat kunnen we niet als politiek zonder de samenleving. Dus dat moet je samen oplossen. Ja. En als ik zie dat partijen juist nu voor, voorafgaande verkiezingen daar uittrekken. om de verschillen zo groot mogelijk te maken. dan zeg ik tot 12 september dat is één. maar op 13 september zullen we Nederland weer verder moeten helpen. En mijn stelling is dat we daar partijen bij nodig hebben... die ook bereid zijn die stappen te zetten. Ja, nou, zegt, maar zegt, zegt u nu eigenlijk van ik accepteer het kiezersbedrog... want op 13 september gaan we toch weer wat Dan anders doen? Tafel, ja. Het is een feit dat, we op de, op, dat op 13 september Nederland niet één partij heeft... die de meerderheid zal hebben, dat ja. is zeker. Dus mijn oproep is aan andere partijen om maakt het ook mogelijk om na, de, na 12 september verder te gaan. En als CDA zeggen we, dat moet je uit het midden doen. Het heeft geen zin om dat extreem te doen. Het is wel zo omdat, zo... omdat onze samenleving behoefte heeft aan een verbinding... tussen de mensen en de politiek. En niet aan zoveel mogelijk verwijdering. Ja, die polarisatie leidt er wel toe. Dat zien we bij die, oh ja, op de flanken. Dat die partijen goed scoren in de peilingen. Die doen het goed op dit moment. Uw partij, Partij van de Arbeid, eh, eh, GroenLinks... Eh, D66, verliezen toch? Het is wel een hele harde strijd om het midden. Want iedereen claimt dat midden. Wordt het daar niet een beetje te druk? En is dat niet de reden waarom de VVD juist zegt... nou, wij gaan met een ander verkiezingsprogramma... juist een beetje naar het, naar het rechtse toe... om te zorgen dat er wat te kiezen valt? Nou ja, als dat de reden is, dan is het wel heel opportunistisch. Want het gaat niet om het kiezen nogmaals op 12 september, maar het gaat de vraag om hoe wij op 13 september Nederland uit de crisis helpen. Maar daar zegt, en daar wil zegt, ik... zegt Van Sloten net terecht: van, als u dat zo zegt, uiteindelijk krijg je toch alles om de tafel met een mooie coalitie. Een beetje kiezersbedrog op het moment dat je nu al, uh, al zegt van nou we we gaan een beetje bij elkaar zitten en we proberen het zomaar te regelen. Nou, ik vind dat dat probleem met name ontstaat... als je nu heel extreme standpunten in gaat nemen... en eigenlijk vooraf al zou weten dat je dat toch allemaal loslaat. En als ik kijk naar de VVD, dan denk ik daar... op dit moment zijn het meer de cijfers dan de mensen die daar een rol spelen. Ik hoor alleen nog maar bedragen, ik hoor geen mensen. En mijn stelling is dat deze crisis die gaat over mensen. Mensen die achter de voordeur, thuis last daarvan hebben. Gezinnen die er last van hebben. De samenleving die er last van heeft. Daar moeten we een antwoord op vinden. Daar ben ik ook heel gemotiveerd in. Dat zal altijd samen met anderen moeten. Want dat is Nederland coalitieland. Maar dan zeg ik wel, laten we dat doen... ook voor de verkiezingen door aan te geven... dat we het samen met de Nederlanders willen. Vanuit het midden en niet door als VVD zoveel mogelijk op de PVV te gaan lijken... dan wel, dat risico zie ik ook, als PvdA zoveel mogelijk op de SP gaan lijken. Want dat is de oplossing niet. Uiteindelijk zullen we in het land samen verder moeten. Ik hoor het woord samen de hele tijd. Uh, Ron van Gouwen, uh, de man die de Twitter in de gaten houdt hier uh, op de sportzomer... is ook in de studio. Ron, uh, samen. Maar er is ook een filmpje van het CDA, uh, dat met die titel heet. <lacht> uh, samen kunnen we meer, hè? Ja, klopt. Uh, dat is het, uh, dat, dat verkiezingsspotje. Uh, misschien moeten we eerst even een kort ja. stukje van, uh, van laten horen. Het gezin is de plek waar mensen thuis zijn. Waar kinderen veilig opgroeien. Waar mensen verantwoordelijkheid voor elkaar dragen en voor elkaar zorgen. Samen kunnen we meer. Ja, samen, samen, samen. Nou, we, zien, we zien u in dat, in dat spotje fietsen, werken, het huishouden doen. Maar de meest getweeten reactie op Twitter... Uh, is dan onder meer van, van Edmart de Kok. Die zegt, uh, ja, de boodschap van het CDA is samen kunnen we meer. Maar in het verkiezingsfilmpje is Buma Constant alleen... Nou, dat klopt. Ja dat, dat, ja, dat vond ik een hele scherpe. Die heb ik meer gehoord. En zeker in het eerste deel van het filmpje. In het tweede deel niet. Dus het is ook de vraag of je het filmpje tot het eind hebt bekeken. Maar fietsen doe ik alleen. Ik heb geen bagagedrager waar iemand op zit. Zo werkt mijn racefiets niet. Dus dat klopt. Ja. Ja. Nou, ja, mensen die, die zoeken overal uh, wat achter. Nou, ja, je zegt al, u zit op de fiets. Ja. Uh, u wordt uh, daardoor op Twitter veel uh, vergeleken met Dries van Acht. Mm -hmm. uh, we zien u ook fietsen op, in het midden van de weg. Niet keurig op het fietspad. Nee, in het midden. Nou, dat is waarschijnlijk. Dan ik weer een verwijzing naar de middenpartij, dan zeggen mensen. Ja, nee, dat... ja mensen zoeken ja, Nou, we zien we. Ik neem ook een helling, dus dat is ook weer beeldend. Ik ga de helling op. Ah, ja, nou goed, die heb ik nog even niet kunnen ontdekken. Maar in, uh, in, uh, in, uh, in, in de keuken zien we u een tafel dekken. Uh, Karin 180 die vraagt zich af: uh, Buma die uh, dekt de tafel, maar hij eet niet. Hij drinkt alleen koffie. Is dat omdat hij aangaf dat hij de buik vol heeft van onder andere uh, samenwerking met de PVV? Nou, we zien u ook koffie drinken. Uh, ja. Niet uit een heel mooi espresso-apparaat, daar kan niet eens een senseo vanaf. Nee, nee, u schenkt uh, heet water in, uh, uit een theekan... en u doet er vervolgens oploskoffie bij. Gerrit Jan ten Hoven die zegt, uh, uh, ja, oploskoffie uh, benadrukt dat misschien zijn oplossingsgerichtheid jonge jonge ja, ja, dat, dat, dat wordt daar, goed af en nagedacht. ja op, op Twitter en, en, deze, de deze vond ik wel heel mooi want niveau ja. Jansen die zegt Buma is eigenlijk een soort Jezus want, want Jezus veranderde koffie in wijn of uh, water in wijn en Sibrand die veranderde thee in koffie ja. Ja. ja nee dat is de meest ware opmerking klopt ja, ja. ja. ja. continuïteitsprobleem ja. Ja. ja en dan nog één dingetje want eh, er wordt ook wel veel gezegd ja uw gelaatsuitdrukking in dat spotje het, het, het, het is niet heel vrolijk. U had wel wat meer mogen lachen. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, hij kijkt een beetje alsof hij Corvée heeft. Nou, en die heb ik ook gezien. Ja. Is dat zo? Het zijn moeilijke tijden, dus er is ook helemaal niks ja. om vrolijk over te kijken, toch? Ja, nou volgens mij valt dat... Ja, het, het, Volgens mij valt dat wel mee. Oh, ja, ik, ik heb niet in dat filmpje de hele tijd uh, gekeken... hoe ik ginnekend uh, over het fietspad fiets. Ja, u u maar... lacht bij het drinken van dat kopje uh, oploskoffie. Ja, maar ja, die kan <laughs> ik dan misschien later nog inzetten... voor een koffie reclame. Wat dat maar ja. mag ik wat ja. vragen? U heeft maar de hele tijd over samen. samen. Ja. Um, kan ik dat wat beter, breder trekken? Geldt dat wat u betreft voor het CDA... ook uh, binnen Europees verband... en zo menselijk als u nu Nederland benadert... Hè? het gaat niet over geld, het gaat niet over bedragen... maar het gaat over mensen. Kunt u ook zo houding tegenover bijvoorbeeld Griekenland opbrengen? Uh, nou, dat, dat, in wezen doen we dat als Nederland. Nou, Want, nou, hebt ja, u de media wel gelezen hier over Griekenland? Nou ja, wat we als Nederland natuurlijk doen naar Griekenland... is dat we zorgen dat het land niet over de rand valt op dit moment. Maar wel op een manier dat we zorgen... dat we zelf vervolgens ook niet over de rand vallen. Dus ik vind dat wij samen moeten werken in Europa, dat klopt. Dus het filmpje, ik ben niet de grens overgegaan... in het filmpje met nee. mijn fiets, maar het had gekund... Ja. Want wij moeten samen in Europa die crisis oplossen. Het is een crisis die in Europa is. En Nederland kunnen we niet zomaar uithoeken uit Europa... en denken dat het probleem opgelost is. Maar realiseert maar... u zich dat de Grieken zelf helemaal niet zo het idee hebben... dat ze enorm uh, gesteund worden en solidair door uh, Nederland gedragen worden? Ja, Nederland is ja, daar de boeman. We hebben heel erg het gevoel dat, ze, dat Nederland hen uh, ja. nog een trap achterna geeft. Ja, Nederland is de boeman daar. En toch denk ik dat de combinatie... Van heel streng zijn, niet vanzelf geld geven, maar uiteindelijk het land wel zorgen dat het nogmaals niet van de afgrond valt, want daar hebben we zelf ook ontzettend veel last van. Dat dat de methode is die je moet doen, maar wel met Europa. En waar ik de afgelopen tijd de premier op aangesproken heb, uh, Mark Rutte, is dat hij aan de ene kant zegt van nou ik moet het allemaal niet uit Europa, maar vervolgens natuurlijk in die Europese raden iedere keer wel akkoord gaat. Dan zeg ik geef van tevoren aan dat je samen die euro moet redden. Want zonder euro heeft Nederland nog veel meer problemen. Maar dat je dat niet gratis doet. Vergeet niet dat Griekenland niet door Nederland in die problemen is gekomen. Het staat nu op een heel heel wankel evenwicht. Als je het al evenwicht kan noemen. Nederland zorgt dat het niet afvalt. Maar het is niet nou. Nederland dat daar het geld... Uh, Nee, maar Nederland heeft toch niet het begrotingstekort van Griekenland veroorzaakt? Nee, veroorzaakt. niet ja. veroorzaakt. Maar ik zeg ook niet dat als je over Europa hebt, Europa die wist van alles en was van alles op de hoogte en heeft 30 jaar lang toegekeken en niet ingegrepen. Mm. No. En nu wordt er een, een crash-therapie op Griekenland toegepast, waar ongelooflijk veel mensen ontzettend onder lijden. Ik kom net terug uit Griekenland en ik heb 600 euro voor de elektriciteitsrekening van het kruideniersvrouwtje ja. weduwe in mijn buurt betaald, omdat anders de elektriciteit afgesloten is. Mm. Worden. En dan zouden ze deze zomer niet kunnen overleven. Ja. Maar dat land staat ook aan de rand van de afgrond. Over de afgrond in die, die, die moet je voorkomen. Maar wij in Nederland zijn wel een land... wat ook van andere landen mag vragen dat je je eigen begroting op orde houdt. Europa heeft dat te weinig gedaan. Gelukkig hebben we dus nu ook die eisen gesteld. Mede dankzij Nederland. Ja. Dus ik vind de positie van Nederland verantwoord met oog voor de Europese belangen, maar wel degelijk ook... omdat het Nederlands belang en is. En dat allemaal vanuit het woord samen komen we ook weer in Europa Precies. terecht. Mag ik nog één samenachtige opmerking erin gooien? Dat gaat over de verkiezingscampagne. Ja. Gerdy Verbeet, gisteravond hier op deze zender. Uh, Aan Zee heet dat programma, met nog iets ervoor. In ieder geval met Kees Boman en Margriet Vromans. Die zei daar zo van, laat elkaar een beetje heel de komende uh, campagne. Hm. Zo'n oproep doet de schijnland Kamervoorzitter natuurlijk niet voor niks. Um, wordt dat een harde campagne? Wat mij betreft wordt het een eerlijke campagne. En of je hard is of niet. Ik vind dat je, dat, dat realiseer ik mezelf. Je moet tegen kritiek kunnen, ook in een campagne. Maar wat mij betreft op de inhoud en niet op de persoon. Nee, dus u gaat niet op de persoon spelen? Nee, wat mij maar, betreft niet. Maar vreest u dat anderen dat wel gaan doen? Ik vrees, nee, ik vrees helemaal niets. Ik kijk uit naar de campagne. Uh, het wordt een heel belangrijke campagne. Met name voor Nederland... En dat moet op een manier waarbij de partijen allemaal aangeven wat zij willen. Dat is ook wat ik doe als ik zeg dat wij vanuit het midden dat probleem op moeten lossen van de crisis. En dan mag de kiezer op 12 september oordelen. CDA wilde samen met PvdA de flanken bevechten. Klopt de RNC afgelopen donderdag. Uh, die flanken zijn uh, SP en PVV. Dat klopt inderdaad. U heeft de PVV expliciet uitgesloten. De, de PVV is de enige partij waarvan ik heb gezegd daar ga ik niet nog een keer mee regeren. Ja. Okay. Maar uh, we horen nu ook... We horen nu ook dat het koek en ei is een beetje tussen u, Samson, uh, PvdA en, en, en uw eigen partij. Uh, toch deze week toch wat stress gehad over het hele JSF-verhaal waar, waar de PvdA uitstapte. Hoe moeten we dat dan interpreteren? Dat is toch niet prettig? Nee, dat, dat klopt. Ik, ik vind dat de PvdA daar uh, vlak voor de verkiezingen uh, mooi sier heeft willen maken. Ten koste van een heleboel banen van mensen, bijvoorbeeld in Hoogveen. Uh, vind ik onbegrijpelijk. Uh, dat is ook de reden dat ik niet zozeer zeg, wij moeten allemaal... Wij, het, het is al samen. Nee, ja. Wij moeten zorgen dat in Nederland partijen niet allemaal naar de flanken gaan ja. om voor de verkiezingen zoveel mogelijk kiezers binnen te halen en daarna een probleem te hebben. Maar is de PNV ook een Hebben ze dat niet laten zien nu? Nou ja, mijn oproep is daarom ook aan de partij van Diederik Samsom om te laten zien dat je meedoet. Ze hebben aan de kant gestaan, ze zijn aan de kant blijven staan bij het akkoord wat we in mei hebben gesloten. Ja. Daar ben ik toen erg ongelukkig mee geweest. Want mijn stelling was ja. toen al, daar hoort de Partij van de Arbeid bij. Ik zie dat dat nog steeds dreigt. En mijn oproep is, doe dat niet, want de oplossing van Nederland ligt niet aan de zijkant. Ja, het is wel te hopen dat u niet in een kabinet komt, hè? want het is een enorme baan, begrijp ik. Hans Hiller, hij is bijna overwerkt geraakt, uh, lees ik vandaag in de krant. Ja, <laughs> volgens mij moet je inderdaad hard kunnen werken om, in, om bewindspersoon te zijn. Ja, dat klopt. Heel ja. Veel, overigens heel veel, maar heel hij veel klaagt, Nederlanders geldt dat. Ja, nee, dat ja. zijn de hardwerkende Nederlanders, maar hij klaagt ja. erover. Is het er terecht dat hij klaagt? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Mijn stelling is, allemaal hebben we druk in Nederland. Ministers ja. ook. Hij was, u, was ooit we... partij-ideoloog van nee, ja. het CDA. Dat heeft u, u dus u u zo hard gewerkt. Niet piepen zegt <laughs> u eigenlijk. Ja. ja. Ik begrijp dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. Ja. Maar uh, we moeten echt opletten dat we nu een discussie gaan voeren... over de druk van een baan. Nee, we moeten allemaal druk en hard werken. De schouders eronder en meneer Hille niet piepen. Het was yesterday van Voorna. Ja, een raar ja. haar had die meneer van Voorna. <laughs> die had jaren tachtig haar. <laughs> het was yesterday. Dat komt ook uit die tijd, jongen. Ja, <laughs> ja. We gaan de oranje soap doen. We gaan vandaag in de oranje soap weer eens langs bij misschien wel de bekendste inwoner van Sint-Willebrod. Oudwielrennen Rini Wachtmans. We hoorden dan vanochtend ook nog eventjes op de zender. En die maakt een statement waarin hij het opneemt voor Lance Armstrong. U luistert naar de Radio 1 Sportzone. Willebrod is Willemsport. De oranje show. De meest gecontroleerde sportman ter wereld ooit. De meest gepeste sportman ter wereld ooit. De meest getergende sportman ter wereld ooit. Ongetwijfeld ook een van de meest arrogante sportmannen ter wereld ooit. Oud topwielrenner Rini Wachtmans leest een deel voor van een e-mail. Afzender Peter Kapitein, organisator van de grote fietsactie Alp du Zes. Lens Armstrong, icoon, triatleet, vervolgens zevenvoudig winnaar van de Tour de France. en een comeback makend met een mooie derde plaats in de Tour. En als klap op de vuurpijl presteert Lance weer uitstekend in triathlon. Hij is goed in sport. Ik zal hem over 35 jaar zeker niet Premier herinneren als sportman. Zijn sportcarrière heeft hij nodig gehad om te doen wat nodig is. Kanker de wereld uit helpen als dodelijke ziekte. Peter Kapitein vindt dat de heksenjacht op Lance Armstrong alle perken te buiten gaat. En vindt daarin een bondgenoot in Rimi. Samen willen ze een vuist maken. De tijd van toen en de regen van nu zijn niet te, uh, samen te koppelen. Ik vind... Uh, Lens fietste in de jaren 90 en begin jaren 2000. En die mensen hebben allemaal op een bepaald moment gedaan wat ze dachten dat kon en mocht. De ene keer mag je 50 rijden, de andere keer mag je 70 rijden. En, uh, en als ik nu uh, vandaag in een auto rijd en ik zie en ik kom door Rotterdam gereden en ik rijd precies 80 of 100, dan, uh, dan denk ik aan de tijd van vroeger dat ik met 150 en 160 doorheen jasde zonder dat ik een bekeuring kreeg. Maar omdat ik er nu vandaag verklaar dat ik dat gedaan heb... hoop ik niet dat de politie in Rotterdam mij een bekeuring geeft... omdat ik in 1964 met 150 per uur door Amsterdam, of Rotterdam ben gereden. Ik noem maar eens milieu. 25, 30 jaar geleden mocht iedereen de berm kapot spuiten. Als je nou tegenwoordig uh, bepaalde middelen gebruikt, ben je crimineel. Dus... Wetten veranderen en wetten veranderen. Maar je kunt iemand die 30 jaar geleden met een, met een middel uh, een berm bespoten heeft... niet zeggen dat hij dat nou een milieuterrorist uh, uh, is. Want dat kan helemaal niet. Ik heb twee keer in mijn leven uh, amfetamine gebruikt. Maar met veel, uh, met veel bewustzijn en, en zelfkennis heb ik dat geprobeerd. Maar ik, ik, ik voelde daar pertinent niks bij, omdat het toen geen strafbaar feit was... Maar uh, jacht op, uh, op mensen die in, in 2000, oftewel in 1990 of in 1980 iets gebruikt hebben wat toen mocht. En nu daarvoor veroordelen moet je niet doen, vind ik. Er moet nu een wijze commissie komen die aangeeft mensen tot hier en niet verder. Het is mondiaal geworden. En ik vind ook dat zo'n sport dan mondiaal bestuurd moet worden. En niet meer door mensen die ergens achter een bureau zitten en denken dat ze iemand pijn moeten doen... om hem alsnog aan de schandpaal te nagelen. Uh, we gaan nu met Amerika, met mensen uit Europa, mensen uit Nieuw-Zeeland... een website opstarten om minimaal een miljoen handtekeningen uh, bij elkaar te krijgen... om Lance Armstrong aan te geven dat wij hem dankbaar zijn dat hij gekoesterd. heeft dat wij dankbaar zijn dat hij Livestrong heeft opgericht... en dat wij dankbaar zijn dat hij iets doet tegen de strijd voor mensen die aan kanker lijden. Om te laten zien dat Lens niet alleen tegenstanders heeft, maar ook miljoenen medestanders. Gaat deze actie een succes worden? U hoort het hier op Radio 1 in de Oranje soap, waarin we morgen een bezoek brengen aan een grot van Lourdes, Midden in Sint-Willebord. Rinnie Wagmans was dat in de Oranje Soap. Hij werd trouwens vanochtend in het oude fragment van Theo Komen nog Rinus Wagmans genoemd. Goed, deze Oranje Soap en alle andere Oranje Soaps... die we al eerder hebben uitgezonden zijn terug te luisteren op onze site radio1.nl. Ze worden gemaakt trouwens door Maarten Bleumers, dat mag ook wel weer een keer genoemd worden. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomassen. De inspectie voor de gezondheidszorg bereidt een tuchtprocedure voor tegen neurochirurg Kees Tulleken wegens schending van het beroepsgeheim. Via Tullekens vrouw, NRC-journalist Jannetje Koelewijn, kwam informatie naar buiten over de gezondheidstoestand van Prins Frizo na zijn ski-ongeluk in februari in Oostenrijk. Volgens Koelewijn had ze die informatie uit een gesprek dat haar man had gehad met de behandelend arts van Frizo. TV-producent Talpa werkt aan een nieuw programma... waarbij pleegkinderen hun favoriete pleegouders kiezen. Een Amsterdamse jeugdzorginstelling heeft deze week pleegouders al gevraagd... of ze willen meewerken aan een proefaflevering... omdat het een middel zou kunnen zijn om iets te doen... aan de wachtlijsten in de pleegzorg. Of het programma er ook echt komt, hangt af van die pro proefafleveringen. En in het zuiden van Rusland zijn tientallen doden gevallen door zware overstromingen. Zwaarst getroffen is het gebied rond de stad Krasnodar aan de Zwarte Zee. Volgens persbureau Reuters zijn daar zeker 45 mensen omgekomen. De haven van Novorossiysk heeft de olietransporten in verband met het slechte weer stilgezegd. Stilgelegd, Novorossiysk is de grootste haven in het Zwarte Zeegebied. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie drukte op de Belgische e 19 A16 van Breda naar Antwerpen. Tussen de grens en meer 8 kilometer heeft te maken met werkzaamheden. Verkeer vanuit de Randstad richting Antwerpen kan eventueel beter omrijden via Den Bosch via Roosnaal en Bergen-op-Zoom. Ook heel druk rondom Breda. Op de A27 van Utrecht naar Breda staat voorknopend Sint-Annebos 3 kilometer. Die file gaat over in de A58 Tilburg-Breda. Daar staat tussen de knoop de Sint-Annebos en Galder 6 kilometer. Verkeer uit de omgeving Utrecht op weg naar Antwerpen... kan beter omrijden via Den Bosch, Eindhoven en Turnhout. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort... staat bij de Alfred den Dolder 2 kilometer. Drukte de richting Den Helder op de N99, Den Oever richting Den Helder... Daar staat nu 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En Cyprus wil met een nieuwe overlegronde de hereniging dichterbij brengen. En er zijn overstromingen in Rusland. In het zuiden van Rusland zijn 45 doden. Zeker gevallen bij grote overstromingen. Zo melden de Russische persbureaus. Correspondent Kiesja er is in Rusland. Kiesja, een groot aantal mensen. Zeg. Wat, is er, wat is er verder bekend? Hoe komt dit? Het is gisteren enorm noodweer geworden in het zuiden van het land. Een landbouwregio die ieder jaar wel door overstromingen getroffen wordt. Maar zoals nu hadden ze nog nooit eerder meegemaakt. Er viel in een paar uur net zoveel regen als normaal in een paar maanden. De gevolgen waren verschrikkelijk. Hele dorpen zijn weggespoeld. ...auto's door de straten gespoeld, alsof het speelgoed was. Duizenden mensen zijn het slachtoffer geworden van de overstroming... ...en tot nu toe dus 45 doden inderdaad. Onder hen ook vijf mensen die geëlektrocuteerd werden, afschuwelijk natuurlijk... ...omdat de stroom nog aan was toen ze door het water probeerden weg te komen. En de verwachting is dat het aantal doden nog wel verder zal stijgen... ...zoals bijvoorbeeld al een paar uur geen contact meer met een aantal politieagenten... ...en hulpverleners die polshoogte zijn gaan nemen in het gebied. De communicatie is natuurlijk ook heel ingewikkeld, wegen zijn ondergelopen treinstations zijn dicht. En zelfs de haven van Novorossiysk, een grote stad, die is deels dicht vanwege de storm en de regen op zee, die in dat deel van Rusland nog steeds doorgaan ook. Dus ja. het is ook nog niet voorbij. Precies. Het is nog afwachten wat er verder gebeuren gaat. Dankjewel. Kiesje Hekster vanuit Rusland. We begrijpen dat u natuurlijk niet de hele dag kunt luisteren naar de Radio 1-sportzomer. Is wel aan te bevelen, hoor. Maar daarom blikken we iedere zaterdag eventjes terug, zodat u helemaal niks hoeft te missen. De hoogtepunten van een week Radio 1. Samengesteld door Mischa Blok en Samp. Dit is Radio 1. Dit is Radio 1. De hoogtepunten van het week Radio 1. Er gebeuren de laatste tijd spannende dingen bij de Radio 1-sportzomer. André Kuipers keert terug uit de ruimte... en verslaggever Geert Groot-Koerkamp telt af bij de landing. 5, 4, 3, 2... Eén, en dan is hij er nog net niet. En nog een heel klein beetje. Ja, de hele... Autoliefhebber Bas van Werven kan het toch niet laten... om de ruimtecapsule met een auto te vergelijken. Ja, maar nu ja. komt er vent met een haak die maakt hem open. Uh, nu en nu wachten ze gewoon rustig. Het is een, een beetje de lava onder, onder de ruimte van elkaar, <laughs> hè, Dit Nee, maar echt ja. serieus sinds 1969. Het ja. is wel proof technology. Ook spannend is de ontdekking van het Higgs deeltje Jos Engelen wist al langer dat het deeltje bestond... maar moest het geheim houden. U, u wordt gebeld. U krijgt te horen in andere behoordingen, het bestaat. Ja. Dan hangt u die telefoon op. Ja. En dan? Want u het wordt waarschijnlijk als laatste tegen u gezegd... maar je mag het tegen niemand zeggen. Ja, dus ik heb uh, het meteen tegen mijn vrouw gezegd. Uh, <lacht> dat uh, de, de, de hicks is gevonden, maar we mogen het tegen niemand zeggen. En die heeft onze kinderen gebeld. En die <lacht> De Tour de France is losgebarsten en verslaggever Gio Lippens... raakt maar niet uitgepraat over de kleurencombinaties die hij voorbij ziet komen. Die lelijke gele helmen van de Skyploeg. Want als je dat dan weer combineert, dat geel met dat uh, ja, blauw van, uh, van Sky... het ziet er allemaal niet uit. Kijk naar Bradley Wiggins, ook als een zo'n mooie kleurencombinatie. En ook die rijdt met een gele helm op. En dan het eindoordeel van onze stylist Gio Lippens. Ja, de kleurencombinaties, het is allemaal niet prachtig. Het, het lijkt allemaal een beetje retro. Gelukkig zijn er ook de zenuwslopende ontknopingen... zoals we van hem gewend zijn. Het is André Greipel op weg naar de finish. André Greipel, gaat hij het afmaken? Of gaat hij niet afmaken? Of komt de takkie er nog bij? Uh, Gio, wie rijdt er nou precies? Het is Greipel, Greipel, Greipel, Greipel. Yo, jou, Greipel, voor de takkie. Had ik het toch goed gehoord. Dankjewel. je wel. Gio, Gio, Gio, Gio. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. PVV-leider Wilders is verrast door het besluit en zei dat... U... Pardon, hij zei dat de PVV tot de verkiezingen een one-issue-partij is. 12 september wordt een groot... Ja. <coughs> Ik moet een... even wat water hebben. Alsjeblieft. <coughs> Dankjewel. Hij neemt de slok. Ja. En gaat weer verder. <coughs> er zit een broodje verkeerd. Dorad, gaat het een beetje? Nee, het gaat niet. <coughs> Gio Lippens had waarschijnlijk ook een verkeerd broodje... of een broodje verkeerd gegeten. Fabian Cancellara, de snelste... Van Allen, hij reed zeven uh, seconden sneller dan uh, Bradley Wickers. Ik neem even een slok water. Graffitiering uh, Gio? Ja, ja. Okay, heel goed. Oh. Het is, tussentijd van Gio, het is vier afhalzen. Ja. Dat gaat niet. Juist. Het 1500 meter, hoesje voor Rio's. In. Ik hoor het, dat krijg je nou zo'n sprint. De kans is groot dat verslaggever Andy Houtkamp na deze bijdrage ook een beetje kilpijn had. Dan gaan we kijken naar de laatste 100 meter. En Nederland ligt zelfs op kop. Nederland ligt op kop. En Nederland gaat misschien wel winnen. Nederland gaat winnen. Nederland wint. Goud geworden! Ongelooflijk. Goud. Maar wat voor land zijn we eigenlijk, Andy? Nou, nou, nou, Nederland is een sprintland geworden. En dan is het nu tijd voor de mini cursus van vandaag. Hoe kondig ik een nummer af? Leuk als er interactie is met de zanger. En ja, Nog één keer. Nou, heel goed, jongens. The babysitter circus. Ja, Niet te overdrijven. Ja, nee. Everything's gonna <laughs> be alright, was dat. Een grafje maken over de muziek is prima als hij maar niet te flauw is. Anymore. Ja, ze zat aan de Seine en uh, ook toe, toe, toe aan de mijnen. Uh, para, so dat is voor paradijs zo'n Hij wat? Ja. En, het zijn mijn buurvrouw ooit, die was een keer naar uh, Parijs <laughs> geweest. Ja, ik zat aan de Seine. Goed, uh, laat ze was mijn. het, hè? Ja. En dan nu nieuws uit de dierenwereld. Zakpijpen. Wat? Zakpijpen. Zeenaaktslakken en ijszeesterren. Dat zijn een paar van de tien zeedieren die voor het eerst in de Noordzee zijn gezien. Oh. Daar moet je zoeken. Twee uur later kwam hetzelfde onderwerp nog een keer voorbij. In de Noordzee zijn tenminste tien vis- en plantensoorten ontdekt... die we nog niet eerder hebben gezien in het Nederlands water. Het gaat onder meer om de ijszeester, de zee, en poliepen. Ik mis er nog één volgens mij. Uh -huh. Duikers en uh, marinebiologen. Zeebiologen hebben de dieren opgediept bij oude wrak op de zeebodem. Van de. <lacht> <lacht> van de ja, dan krijgen we dit. Ik ga hem ook niet noemen. Tom van het Hek kreeg deze week wat tips van luisteraars. Tom van het Hek, goedemiddag. Ik zou ontzettend graag fijn vinden. als je ophoudt met uh, alles je hele lange leeftelen praten aan één stuk. Goedemiddag. Als u een gast bedankt in de, in de uitzending, dan zegt u, ik ga u bedanken. Maar dan nou, uh, ja. denk ik, wanneer zal die het gaan doen? En Lucella Carasso heeft ook nog wat feedback voor Tom. Volgende uur van uh, Radio Tour. Ruim drie minuten nee, nog, nee. ruim 30 kilometer Sportsomer. nog. sportzomer. Sportzomer gaat er allemaal gebeuren. Sportzomer op Radio 1. Tot zo. Kortom, blijf luisteren naar Radio Tour. De... Nee, je mag niet zeggen, zeg. 100 nee, nee, dit is Radio Sportzomer. 1 Sportzomer. Wat met... wij dan zeggen, luister naar Radio Tour de France mag niet van uit en... wordt te... al ernstig door de gekeken. Radio 1 Sportzomer. En er wordt ook ernstig <lacht> over geklaagd. Maar dat hoort u bij in het gesprek met Van de Hek tegen half zes. Tot zo. En we sluiten af met een nieuws- en sportquiz. En Dione de Graaf maakt het de kandidaat lekker makkelijk. We gaan naar vraag 5. We laten u een fragment horen. En de vraag is: wie is hier aan het woord? Ik heb wel met de rest moeten fietsen. Ik uh, ben zo naar de finish gekomen. Ik ga het zien wat het is. Ja, wie was dat? Maarten Tjallinki. Jazeker, dat was Maarten Tjallinki. Hij uh, ligt in Amersfoort in het ziekenhuis. Hij is geopereerd aan een uh, gebroken heup. Operatie is goed gegaan. Nou, die de graf. Hartelijk dank, want vraag 6 was dus uh, in welk ziekenhuis lag deze man. Ik dacht in het ziekenhuis in Amersfoort. Dat is fout. Dat is fout. Dat is Wat erg! Nee, dat is goed. Ja. Dat is voorgezegd door mijn collegaatje van kantoor. Ja, sorry, mijn maar... collegaatje ja. van kantoor snapt de quiz nog steeds niet Oeh, helemaal. Hoe heet het ziekenhuis? Over alle afleveringen van Dit is Radio 1 kunt u terugluisteren op radio1.nl. We gaan nog eventjes terug naar Simon Buma. Die zit hier in de studio. De campagne is begonnen al een hele tijd. 12 september moeten we naar de stembus. PvdA heeft zich inmiddels uitgesproken als ja, voor een samenwerking met zijn CDA. Maar welke breekpunten zijn er als het uh, gaat om het sluiten van een akkoord straks, meneer Buma? Uh, ik geef een voor, Zetje, ontwikkelingssamenwerking? Um, nou ja, het gaat dus eerst om om naar de verkiezingen toe. En daarna gaat het pas over hoe Nederland via een formatie weer verder wordt gemaakt. Maar wij willen toch wel maar als, als kiezers al... weten waar we staan straks na ja, de verkiezingen? Ik heb al aan het begin uh, gezegd... ik vind dat er punten zijn die belangrijk zijn... en punten die minder belangrijk zijn, maar ik ga hier niet zeggen... Er is een breekpunt of iets dergelijks. Ik vind dat uh, niet de manier maar waarop we Nederland verder helpen. Hoe belangrijk is ontwikkelingssamenwerking voor u? Of dat het is bijvoorbeeld, daarop? Ja, dat is bijvoorbeeld een heel belangrijk punt voor ons. Maar er zijn veel meer punten. Als het gaat om het gezin bijvoorbeeld. Nee, maar ik, wil even, ik wil even dus er, even over ontwikkelingssamenwerking. Ja. Hoe zit dat? Wat wil u? Nou, alleen al om die, re al om die reden geef ik dus geen breekpunt. Omdat er veel meer punten belangrijk zijn. Ja, maar maar ik wil even wil Ik wil naar alle andere punten. Ik ja? blijf even bij ontwikkelingssamenwerking. Ja. Wat wilt u daarmee? Klip en klaar, dat kunt u toch gewoon stellen? Wij willen de internationale afspraken nakomen. Um, die lopen tot 2015. Ja, dus geen bezuinigingen. Dat is in ieder geval zo dat we tot 2015 het zo willen laten als het is. En daarna is de vraag wat we internationaal weer verder gaan afspreken. Ja, maar dan gaat u mee met de internationale afspraken die er liggen. Wat wordt de inzet dan? Verlaging van de bijdrage... Nou, hoe we, de, hoe we dat financieel gaan doen, wordt allemaal dat duidelijk. Dat hè? Het, het, ja. de ja, nee, het, alle... nou, het gaat om Ja, dat begrijp ik goed. De laten we Als het gaat om ontwikkelingssamenwerking... daar geldt wat mij betreft niet zozeer... dat je op lange termijn 0,7 van je nationaal inkomen moet uitgeven. Maar het gaat bij mij om dat je het goed besteedt. Dus dat kan meer zijn, dat kan minder zijn, dat kan, ook, dat kan zeker. Maar ik vind het belangrijkste dat we niet meer praten over de hoogte van de bedragen, oh. maar over het doel van het bedrag. Nou, we hebben tot, 2007, tot 2015 afspraken. Daarna niet meer. Dus dat kan ook minder worden, zeker. Ja, ja, okay. JSF, ander puntje. Want daar was het deze week al een beetje een, een pijnpunt over. Eh, minister Herle heeft gezegd van, nou ja, allemaal leuk wat u wil. Maar de JSF komt er gewoon. Dat is nou, een breekpunt met PvdA, als u samen wil, uh, wil gaan regeren. Nou, ik, ik blijf dus zeggen dat het mij niet zozeer gaat om. Een partij waar al of niet een coalitie mee gevormd ja, moet zijn worden. Belangrijke dingen? Het gaat, maar het gaat mij om staatsgeld. He? Ja, nee, maar het gaat mij erom dat we samen uit die crisis komen. En ik roep partijen op om niet de flanken op te zoeken, maar vanuit het midden. De JSF, um, daar hebben wij als CD al vaker van gezegd. Wij moeten voor de toekomst een luchtmacht houden en het beste toestel kopen. Um, wat ik de afgelopen week echt onbegrijpelijk vond, is dat de Partij van de Arbeid nadat ze zelf gestart zijn met het project ineens gezegd hebben, we trekken de stekker eruit... wat gewoon ontzettend veel banen kost, plus een miljard weggooien. Ik hoor die partijen die de JSF niet willen kopen... niet zeggen, wij willen de luchtmacht opheffen. Dus zij willen andere vliegtuigen kopen. Nou, de keuze voor het vliegtuig moet nog worden gemaakt. Uh -huh. En uh, wat dat betreft vond ik de afgelopen week echt heel ongelukkig. Mensen die werken in Hogeveen raken hun baan kwijt. Waarom? Omdat er op 12 september verkiezingen zijn... en partijen mooie sier willen maken. Daar heb ik een ontzettende hekel aan. Goed. Um, ik hoor uh, u, u veel praten over die verkiezingen, uh, over nieuwe fases. Nou, er breekt vandaag ook een hele nieuwe fase aan in Genève, Want er beginnen vandaag nieuwe onderhandelingen over de hereniging van Cyprus. Grieks-Cypriotische en Turks-Cypriotische leiders die gaan om de tafel zitten. Onder leiding overigens van VN-chef Ban Ki-moon. Pikant bij deze gesprekken is dat het Griekse deel van Cyprus... sinds een paar dagen, sinds een week eigenlijk... Ja. voorzitter is van de Europese Unie. Weer tot ergernis van de Turken. Ingeborg Beugel, oud-correspondent in Griekenland. Uh, Ingeborg, uh, wrijft dat EU-voorzitterschap trouwens uh, nog wat zout in de Turkse wonden? Nou, uh, Turkije staat een beetje machteloos, want Turkije gaat niet over het voorzitterschap. Dus wat Turkije nee, er nou ze... van vindt, dat maakt hem niet zwaar. Maar ze hebben al twaalf maanden geleden gezegd... als Griekenland voorzitter wordt van de Cyprus. EU... Oh, sorry, Cyprus. Dan zullen wij dat gaan boycotten. En dat hebben ze een paar maanden geleden nog een keer herhaald. Nu is het zover. 1 wat gaan 1 juli. ze dan Nou, nou dat, het is blaffen. Er is nog de Turken en ze roepen van alles, maar het zet weinig zoden aan de dijk. Ik bedoel, ze maken veel geluid, maar het maakt niets uit. Maar ze zijn wel boos. Want beetje... Ze zijn dus boos omdat ja. uh, Noord-Cyprus, de Noord-Cypriotische uh, Republiek niet is erkend, door, nog door de EU en door geen enkel land in de wereld... alleen door Turkije zelf. Hm. En zij hebben weer uh, de Republiek van Cyprus, het Griekse gedeelte niet erkend. En die onderhandelingen die dan beginnen, Ban Ki-moon wordt ingevlogen... hebben die enige kans van slagen? Nou, het is de zoveelste ronde, hè? want Ban Ki-moon heeft ook met ze onderhandeld... in New York, uh, vorig jaar ook een paar keer in Geneve. Uh, interessant is dat hij... Precies op dezelfde dag een jaar geleden, dus 7 juli 2011, in New York, toen hij ook weer de beide heren aan tafel had, heeft gezegd, nou, uh, volgend jaar op deze tijd moet het rond zijn. Hm. En uh, we gaan in mei, juni, gaan we een internationale conferentie organiseren om dat verenigd Cyprus uh, ook internationaal te beslechten. Nou ja, we zijn jullie en we zijn nog geen millimeter maar verder. Maar hoe, hoe komt dat nou? Ik bedoel, is dit, is dit onwil? Zijn de belangen van Turkije misschien veel uh, te groot? Of die van Griekenland aan de andere kant? Nee, er zijn hele duidelijke struikelpunten in die onderhandelingen waar ze nooit uitkomen. Kijk, in de eerste plaats is het zo dat met de verdeling van uh, Cyprus in 1974. Ik hoop dat we zo meteen nog even tijd hebben om die geschiedenis nog even uit de doeken te doen. Want het is zo interessant en zo ingewikkeld. Maar uh, uh, de Grieken hebben op een gegeven moment geprobeerd om de lokale president, uh, bisschop, aartsbisschop Makarios, oh, ja. te vermoorden. Want die wilde onafhankelijkheid. En de Grieken die onder die toen een dictatuur hadden. Dus mind you, dat lag heel ingewikkeld. Ja, de kolonelsregime. De Dus ja. het Griekse volk was ja. het daar niet mee eens. Maar die Goenta, die wilde Makarios afzetten. En hm. die hebben daar alle, met de Nationale Garde... allerlei moordenaars naartoe gestuurd... om Makarios te vermoorden. Maar helaas, helaas, er was in 1959... een verdrag gesloten, het verdrag van Zürich. En volgens dat verdrag... garandeerde drie landen de onafhankelijkheid van Cyprus. Dat waren Engeland... Turkije en Griekenland. En in dat verdrag stond heel erg duidelijk: als een van de drie landen zich niet aan het garanderen van de onschendbaarheid van Cyprus houdt, dan heeft een van de andere landen het recht om in te vallen. Nou, je begrijpt, toen de kolonels Gunta, Makarios probeerde te vermoorden, ervoer Turkije dat als een inval. En toen is Turkije Cyprus ingevallen. Turkije zegt dat op de dag van vandaag, op grond van dat verdrag van Zurich uit 1959, we hadden het recht om dat te doen, want het staat in dat verdrag. Ja, dus nou, het kan het pas er een... veranderen op het moment dat eigenlijk Turkije en Griekenland daar iets over afspreken? Kan. Nou ja, er zou eigenlijk een nieuw verdrag moeten komen, ja. wel, gek genoeg. Maar daar heeft nooit iemand het over, omdat het altijd zo ingewikkeld is. Dus toen is er een enorme oorlog geweest. En die is heel bloedig geweest en heel afschuwelijk. Toen hebben alle de weinige Turken die zich in het zuiden bevonden... zijn toen allemaal naar het noorden getrokken... waar de meeste Turken zaten. En dan zaten er zaten wel een heleboel Grieken in het noorden... die daar prachtige bezittingen hadden. In Kerinja en in Omervol. Dat zijn prachtige badplaatsen... waar grote herenhuizen aan boulevards stonden enzovoort. Die moesten vluchten naar het zuiden. En ja, die bezittingen die willen die Grieken nu Dat nog de... terug. En die krijgen ze maar niet terug van de Turken. En dan is er nog iets vanaf 1974 tot nu hebben uh, de Turken, heeft Turkije geprobeerd, demografisch die Turkse bevolking, die veruit in de minderheid is in Cyprus, op te krikken. Dus ze hebben al met al 200.000 kolonisten naar noord cyprus gestuurd. Nou, Nu is er in al die onderhandelingen ook voortdurend geruzie over... zijn dat nou immigranten die je, ja. wel, die je niet bij de Turkse bevolking moet tellen? Dus dat gaat om het burgerschap. Mogen die het burgerschap krijgen of niet? Nou, die Grieken vinden van niet. Die vinden dat zijn kunstmatige bewoners die Turkije er naartoe heeft... Gestuurd. die willen dus niet meetellen voor een eventueel verenigd Cyprus. Ik zie het somber in, ik bedoel, de secretaris-generaal van de VN heeft ook al honderd keer gezegd, het schiet maar niet op, en heel belangrijk, onlangs in maart, heeft Eroglu, de huidige president van Turkije, gezegd dat hij erover denkt om Noord-Cyprus te annexeren. Nou, dat Dan. hebben we nog nooit eerder ja, gehoord. Dat zijn de poppen helemaal aan het dat is dansen. Groot. Zo meer van de... Mevrouw Beugel, die jarenlang correspondent was in Griekenland, die alles van weet. Maar nu is het tijd. U hoort het voor de column van Wielrenster. Radio1 Sportzomer column. Ik ben een paar dagen in Limburg om me voor te bereiden op mijn volgende etappekoers en zoals altijd kom ik hier massa's toerfietsers tegen. Ik vind van alles van toerers, vooral van degene die kilometerslang aan mechtig heigend in mijn wiel zitten, maar ik zal het grootste deel voor me houden. Ik wil alleen de kleding die ze aan hebben met u bespreken, de wielerpakjes. Ook daar vind ik van alles van. Met name van mannen die in Rabotenu, nationale kampioensshirts of gele trui rondrijden. Maar dat moeten ze tot op zekere hoogte zelf weten. Er is maar één ding waar ik echt een heel duidelijke mening over heb. En dat is over toerders die in het tenu van de wereldkampioen rondrijden. Dat kan dus echt niet. Ik kwam er deze week weer een paar tegen, van die dikke mannen in de witte trui met de regenbogen erop. Zoiets aantrekken getuigt wat mij betreft van grenzeloze hoogmoed... en volkomen disrespect voor de echte wereldkampioen. Maar dat is niet het belangrijkste. Hebt u wel eens naar Mark Cavendish gekeken in zijn wereldkampioenstrui? Hij ziet er een beetje dik in uit, hè? En dat terwijl hij de afgelopen maanden 5 kilo is afgevallen. Hij was altijd al een mannetje en ik kan het weten... want ik heb wel eens naast hem gestaan. Nu ben ik zelf bepaald niet de dikste, maar geloof mij... ik voelde me een reusin vergeleken bij Cavendish... Inmiddels is hij zo mager dat hij door het putje verdwijnt als hij de douche te hard zet. Het is de combinatie van dat wit met die horizontale strepen die het hem doen. Als dat dan niet flatteus is bij een misertje als Mark... dan kunt u als toeren met Handles zelf toch ook wel bedenken... dat u er als onogelijk gedrocht bijrijdt in dat tenue. En OW als u het te vaak gewassen hebt. Want dan wordt het alleen maar erger. Veel erger. Want wat gebeurt er met wit lycra als je het te vaak wast? Dat gaat doorschijnen. En welk deel van uw lichaam is het beste te zien op de fiets? Juist. Uw bips. Die ziet u zelf niet, dus u hebt het niet door dat uw broek te dun is geworden. U trekt hem vrolijk aan en toont daarmee de ganse naad uw bilnaad. Ik vind dat zacht gezegd niet smakelijk. En bleef het daar maar bij. Sommige mannen zijn namelijk gezegend met een flinke dot haar op hun achterste. Dat zie je er dus ook doorheen. Bij warm weer, wanneer bil en broek zweterig worden, is het helemaal een afschuwelijk gezicht. Want dan kijk je dus recht tegen zwemmende zwarte kontharen aan. Dus, toerist van Nederland, heeft u een beetje zelfrespect? Trek dan geen wereldkampioenstrui aan en geen witte koersbroek. Vooral geen witte koersbroek of blijf bij mij uit de buurt. Heel ver graag. Bedankt voor de aandacht. Ik wens u een fijn fietsweekend. niks maar in de Vries. Voor de liefhebbers afgelopen week won ze een koers. De grote prijs Boldershof. Morgen nieuwe column, dan van schrijver Ernst van der Klast. Nog steeds in de studio Ingeborg Beugels. ook nog steeds aanwezig. Ingeborg, komende maandag is natuurlijk ook wel weer een belangrijke dag. Want dan gaan ze echt dat voorzitterschap uitoefenen. Dan moeten ze van allerlei leuke besluiten nemen in Europa. Zien de Cyprioten daarna tegenop of vinden ze dat fijn? Ja, nee, natuurlijk zien ze daar tegenop, want ze hebben natuurlijk heel goed gekeken naar wat er in Griekenland is gebeurd. En uh, zij krijgen nu dezelfde trojka boven zich als de Grieken, dus het IMF, uh, Brussel en de Europese Centrale Bank. En die hebben in. die hebben de Grieken het meest onmenselijke en hardvochtige neoliberale bezuinigingspakket door de strot geduwd sinds het ontstaan van Griekenland. En dat staat de Cyprioten nu ook te wachten. er ja, zijn SP-teksten, hè, Buma? Nou, nee, maar ik, kom over, ik ben ja. er, Ik kom er net vandaan en ik heb ja. echt gezien dat, Kijk, het probleem is: die Grieken. Die, en de Cyprioten die zijn ook best bereid om de broekriem aan te trekken en te betalen. Maar dit, dit gaat over alle grenzen heen. De Griekse economie, en dat gaat waarschijnlijk ook... met de Cypriotische economie, ook ja, maar al wel. Even meneer, Buma, want meneer Buma, maakt u zich zorgen daarover, over Cyprus? Ja, dat is natuurlijk heel zorgelijk, zeker. Want daar is ook een banksector die uit de hand gelopen is. Ja. En dat kan ook wel eens verder En ook daar geldt dat we niet geld zomaar gaan aanbieden dan dit soort landen. Ook daar geldt dat men zelf had moeten nadenken. Ja, en natuurlijk... daar heeft Ingeborg ook een mening over. Maar daar mogen jullie zo over verder praten. Want het is bijna 11 uur en je weet hoe dat gaat op zo'n zender. Ja. Maar, maar het is, we is wel uit. een belastingparadijs, he. Cyprus. Dus dat is een beetje ironisch. Ingeborg, wel. Dank je En Cyprus, wel. Dank de tour bij de publieke omroep. De peloton is op jacht naar de vijf koplopers. Kijk op Nederland 1. Ga naar nos.nl.